plaats plaatst zich voor de Europa League. Er waren gisteravond nog drie wedstrijden. Roda versloeg VVV met 5-2. Vitesse Groningen werd 2-1. En Nack verloor thuis met 2-1 van Excelsior. Het weer dan nog. Het wordt een vrij zonnige lentedag. Vanmiddag ontstaan in het Binnenland stapelwolken. Die lokaal uit kunnen groeien tot een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. De vogels sluiten al. Vanaf morgen blijft het droog en het is volop zonnig. Het wordt dan ook nog wat warmer. Het maximaal in het Binnenland rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat mij betreft het mooiste geluid van het jaar. Het is ons weer gelukt met z'n allen. We zijn weer in de lente aanbeland. Seizoen van beloftes, van onbegrensde mogelijkheden. Alles kan, het gras kriebelt aan onze tenen en de weidevogels zijn weer terug. Om dat te vieren staat er een weidevogelquiz op onze website. Drie geluiden op een rij en aan u de vraag, wat hoort u precies? Om u een beetje in de stemming te brengen, laten we alvast één geluid horen. We zullen u helpen. Het is grutto-geluid. Meer dan de helft van alle grutto's op de wereld broedt in Nederland. En ze hebben het heel erg moeilijk hier. Ze verdienen enorme steun in de rug. Maar goed, de vraag is nu, wat hoort u precies? Oké, okay, het is dus een grutto. Maar is dit een grutto met kuiken? Zijn het wellicht parende grutto's? Of is dit juist de alarmroep van een grutto? Als u het weet en de andere twee vragen op de site ook goed hebt... dan maakt u kans op het prachtige boek Wij Vogels van vogelkenner en fotograaf Astrid Kant. Goedemorgen. Als u besloten heeft direct naar onze website te gaan... om aan de weidevogelquiz mee te doen, wel blijven luisteren. Het kan gewoon tegelijkertijd. Multitasken heet dat. En het heeft trouwens geen haast. De quiz blijft twee weken online staan. En waar u ook massaal aan mee hebt gedaan, is onze eieren-enquête. Koopt u scharrel, biologisch, rondeel of legbatterij? En wat zijn uw drijfveren? U hoort zo de uitslag. En Natuur en Milieu komt hier vertellen wat het meest duurzame ei is. En uh, met vleermuizen, slechtvalken, muggen, eiken, processierupsen en Nico de Haan is het hele circus compleet. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. derde deelde presto uit de Sinfonia, nummer 34 in F-groot... van de Duitse componist Frans Xavier Richter. Uitgevoerd door de Helsinki Barok Orchestra. Het gaat erg slecht met de koorhoenders in Nederland. De laatste zitten nog op de Sallandse heuvelrug. Maar hoe lang nog de bezuinigingen op natuur... dreigen de doodsteek te worden voor deze zeldzame vogelsoort... Jaap Dirkmaat voert met zijn stichting Das en Boom... een juridische strijd tegen de bezuinigingen van staatssecretaris Bleker. Recht op natuur, heet de actie. Met boswachter Arend Spijker van Stadsbosbeheer... gaan verslaggever Rob Buiter en Jaap Dirkmaat... luisteren naar misschien wel de allerlaatste balsende koorhoenders. Dat was er al eentje. Ja, uit de verte. Daar zit er een, maar ik verwacht aan de andere kant er meer. Dus we gaan die andere kant op. Rechts heb je de meeste Koron dus die houden van dynamiek. Kijk hier is wat, wat, wat, wat omgehaald, wat takken van bomen, wat uh, stronken en uh, daar houden ze van. Als er wat gerommeld wordt zeg ik altijd in de hei. Kijk een ree. Wat we daar ook hebben daarachter, dat zijn de oude vultakketjes die we weer ingezaaid hebben. Met uh, boekwijd en spurrie. Om een beetje het oude landschap na te bootsen waar ze vroeger ook in, in voorkwamen. Laten we niet vergeten, het is een oervogel die vroeger gewoon in het oude boerenland voorkwam. Het is een van de boerenlanddieren die op dit moment gigantisch, uh, het gigantisch moeilijk hebben. Hè? Net als de wulp en de veldleverik en de geelgors. En, nou, noem maar op. Al die dieren die hebben het heel, heel moeilijk door, de, door het veranderende landschap. Die rollers. Veld erover Mooi gaat hier recht. Ja, ja. Prachtig. Prachtig. de ogen. Komt het geluid nu daar vandaan? of? Ja. ja daar. Je hoort hem daar net achter hè? Hoorde je hem ook, Jap? Ja, ja. Maar hoeveel moeten we hier vroeger gezeten hebben? Uh... Nou, ik heb uh, de cijfers vanaf 2000, van 1970 en dan praat hij ook over een maximaal een 50 in totaal. Mannetjes? Ma uh, nee, uh, nee ja mannetjes, hanen. Wat schatten jullie dat er ja. dit jaar zitten? Zeg maar maximaal 5 hanen en maximaal zo'n 15 hennen. Vijf hanen en dat is dus de laatste echte wilde korhoenpopulatie in Nederland? De laatste van Nederland. ja. Ja, afgezien dit, van daar wat wat halftalme dieren op de Hoge Veluwe? De, ja, die tellen we even niet mee. Nee. En dit zijn wel de wilde populatie, de wilde laagland, die hier vroeger in duizenden uh, voorkwamen en eigenlijk gewoon een boerenland vogel was. Hoor hem nou wat zeg maar? is ah, de je grote concurrent. Je, je hoort de, de Zwarte Kraai, maar dat is ja. <laughs> bijna symbolisch, Jaap. ja? Ja ja er wordt hier zelfs om die laatste koning in zijn leven te houden... ...worden dieren bejaagd of bestreden of weggehaald... ...om nog een overlevingskans te bieden. Ja, haviken worden gevangen en elders uitgezet... ...om te zorgen dat ze niet die laatste koroners Ja, zijn. maar ja, dat is nou precies waar ik ook in geïnteresseerd ben... ...dat uh, in internationale verdragen staat ook dat als die ultieme keus voor ligt, ...tussen een soort waar het goed mee gaat en een soort die echt op uitsterven staat... ...dan moet je die soort waar het goed mee gaat desnoods wegnemen... ...als dat tijdelijk een oplossing biedt. Maar de echte oplossing... En dat is de toekomst uh, voor het Koon, is dat geschikte gebieden in de omgeving worden gemaakt. Dat er hier eventueel nog wat beesten bijgezet worden, zodat er wat vers bloed komt. En dat die populatie uitdijt. En daar zijn een paar dingen voor nodig. Heel intensief beheer, dat zien we hier overal om ons heen. Dat is kostbaar. Ja, dan moet je niet, uh, zoals staatssecretaris Bleken wil, Stad bosberen uh, het vel over de neus halen. En uh, ik hoor nu al bedragen van tussen de 40 en 60 procent op termijn wegbezuinigen. Dat is schandalig. Maar ook in strijd, met alles wat je tot nu toe hebt gedaan... En eh, als je die verbindingen niet maakt naar de volgende gebieden... Hè, een beetje berken lanen en zorg dat die beesten verlokt worden... om zich daar ook uiteindelijk te vestigen, dan zal dit nooit wat worden. Want een populatie, ook van 50 beesten, is te laag. Je moet meerdere populaties hebben. En het ergste vind ik nog wel. Hè, deze eh, staatssecretaris die schermt de hele tijd met boeren natuur. Dit is een vogel die uit de toendra en, en, en de, de, de, de steppen is gekomen... en de boeren gevolgd heeft bij hun landbouwtechniek. En die was kleinschalig. Er is niets van over. Dat vind ik nou ook iets wat, als je hier staat als, als normale rechtschapen mensen, je hoort dit geluid. Je weet dat dat de laatste zijn van vele tienduizenden, mag je wel zeggen. En zelfs de laatste populatie in West-Europa die het heel lang stabiel heeft gehouden. Daarmee hebben we een hele zware verantwoordelijkheid als land. Hoe kan je dan met droge ogen, gewoon omdat je een hekel hebt aan natuurbeschermers of aan stabos zo'n bezuiniging doorvoeren en niet weten dat jij dus als eerste staatssecretaris sinds de Tweede Wereldoorlog die beesten de nek omdraait? Want dat doet hij dus. Dat kan niet. Wat je ook verzint aan maatregelen die jij doet, ze zullen allemaal bespoedigen dat dit beest, dus een van de velen hoor, als soort uit Nederland zal verdwijnen. Maar goed, even advocaat van de duivel, Jaap. het is al jaren vijf voor twaalf, eigenlijk gewoon twaalf uur voor het coroen. Daar kun je een onmogelijk de schuld van geven. Nee, maar er is tot nu toe gedaan wat men kon. En tot mijn verbazing zie ik, en blijdschap ook, akkertjes hier nu in de hei. Dat is voor Stadbos weer een hele stap om dat te doen. En um, om akkers aan te leggen, nee, er wordt hier gerommeld op een schaalniveau. Dat kan een organisatie nauwelijks trekken. Dus dat zuigt geld ergens anders weg. Anders kan dat niet. En die andere organisaties, als uh, landschap en Natuurmonumenten... zullen ook gebieden in de buurt geschikt moeten maken. Dat soort dingen zijn allemaal nodig. Wat ik, waar ik hem de schuld van geef, is dat het nu versneld afgelopen is. Dit kan straks niet meer. Tenzij dat Bospi op allerlei andere plekken, op Tesla of waar ze dan ook treinen hebben, uh, spanen laten vallen. En dan wordt het ene tegen het andere uitgegraald. Hoe haal je het überhaupt in je hoofd bij een wereldwijde teleurgang van de biodiversiteit... om in een rijk land als Nederland, want dat zijn we nog steeds, te bezuinigen op de natuur? Dat is wat ik zeg. Dat is het. Hoor je? Oh, ja, jullie zijn zo druk ja. in discussie, maar ja. ondertussen horen we hem ja, Hoe krijg je Jaap Dirkmaat stil? Dat is met een bolderende koorhaan. Precies, <lacht> precies. Uh, kijk, heidebeheer is gewoon een dure beheersvorm. Dat zal door moeten gaan. Willen we heide hebben, dan moeten we elk jaar in de successie ingrijpen. Zo simpel is het. Heidebeheer, maar ook uh, moerasbeheer, uh, noem maar op. Het is dus constant ingrijpen, constant bezig zijn. En dat kost inderdaad, dat kost de patiënten. Dat is een keuze die de politiek moet maken. Die hebben ze gemaakt, hè? In 82 hebben ze dit beest beschermd verklaard, Sorry. internationaal. En dan zijn er twee opties. Of uit de EU stappen. Ik denk dat we dat handelstechnisch niet aantrekkelijk vinden. Of ons gewoon eens een keer aan afspraak houden. Het is werken van een soort wegkruiperigheid. Ik word daar een beetje ranzig van. En dat is mijn land, hè. Wat dus de elfde uur nu dus zegt van we stoppen ermee. En die ambitie over natuurbehoud moet omlaag in Europa. Ik was blij verrast deze week te horen dat de eurocommissaris die erover gaat zegt... niks ambitie omlaag zullen we nou krijgen. We halen als Europa al niet eens wereldwijd wat we beloofd hebben. En dan gaan we niet ambitie omlaag doen. Dus de eerste schot voor de boeg heeft hij nu gehaald. Laten we hopen dat er nog een paar klappen komen. Daar er vliegt hij. Gaat, gaat gaat gaat, gaat, gaat, ja, gaat, eh, er gaat, gaat, gaat. Daar vliegt hij. Boem. Oh ja ja. Is, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, kijk, mooie witte staart. Een rode kuif erop. Prachtig. Mm -hmm. En koprozen, hè. Die koprozen die zijn heel opvallend. En die witte staart is net een pauw die dan die staart eigenlijk even ja, ja, oh, ja. uitwaait. Hij ja, staat echt mee te pronken, hè. Maar de grap is ook, wij doen het natuurlijk niet, wij beheren eigenlijk altijd geen korren, Dus we hebben hier een, een, een heidelandschap. Je hoort het overal om je heen, hè? De, die, die wulpen en Precies. de boomleveringen. Al die boerenlandsoorten die vroeger gewoon zo kenmerkend waren, daar doen we het voor. Hè? 64 territoria van de nachtsvalier, dankzij dit beheer. Dat krijg je allemaal voor datzelfde geld mee, Jaap? Ja, maar over geld wordt ook steeds meer gezeurd. Hè? Want eh, nou, Koopmans heeft deze week dan gezegd dat korrhoenders hier 20.000 euro per stuk kosten. En dan denk ik van, al kosten ze 2 miljoen. Als wij ons zo misdragen hebben tegen de natuur dat het om de laatste gaat, dan wordt het heel duur. Dat is de les die we moeten leren. Iets kapot maken lijkt heel weinig geld te kosten. Het terugwinnen kost het duizendvoudige. Ja, wie de onbetaalbare, bolderende korhoenders nog wil horen in Nederland, moet snel zijn. De komende weken zijn de halen nog actief op de hei rond Nijverdal, maar dan alleen vroeg in de ochtend. U kunt de juridische strijd van Das en Boom tegen de bezuiniging op natuur steunen. Kijk op onze website voor meer informatie over die actie Recht op Natuur. hoorde Le Petit Maniant van de Noor Thomas Dijk aklant tellefsen Uitgevoerd door Hubert Rutowski op de piano. U herkent misschien niet al deze vogels, maar toch zeker de man die de geluiden maakt. De haan is de naam, Nico de Haan. Samen met hem heeft Vroege Vogels vier cd's uitgebracht... waarin Nico, de luisteraar, helpt om vogelgeluiden te herkennen. Ja, en over deel één van deze serie Vroege Vogels Zang CD's valt nu heugelijk nieuws te melden. Aan het eind van de opname van een reportage met Nico... werd hij afgelopen week overvallen... door een zeer illustre gezelschap collega's en ex-collega's. Oh, kijk eens die kant op. Even de kijker erbij, kun je zien wie het zijn? Een hele delegatie, en Ivo. Nico de Haan. Ja, ik zie Ivo daar, en ik zie daar Clemens en Joost. Carla? Carla ook nog. Er is een feestelijk moment aangebroken. Nico de Haan, je gelooft het nooit van zijn leven, je hebt een gouden plaat gouden plaat, hoezo? Het de ja. eerste cd, vroege vogelzang oh, 1, daarvan zijn 30.000 exemplaren verkocht. Dat alle machtig. En Dat is een feestelijke gebeurtenis. Nou. Ja. Nico de Haan krijgt vandaag een gouden cd uitgereikt om hem te belonen... ...voor zijn verknochtheid aan de mooiste geluidsdragers die er zijn, te weten onze vogels. Vandaag gaat het om de goudfasant, de goudvink en het goudhaantje Nico de Haan. Medegeen heeft zich beijverd om de nauwe banden tussen Nico en de avifauna te verklaren. En ik meen de oplossing gevonden te hebben. Als Nico nadert met zijn karakteristieke baard, dan denkt het vogelrijk... Hoera, nestmateriaal. <lacht> Ze vluchten niet, maar omcirkelen die immer zo opgewekte kenner... die onmiddellijk begint met zijn toelichtingen. Kijk, daar gaat de goudlijster, de goudparkiet, de gouden safircolibri. En geloof het of niet, er is zelfs een goudnek baardvogel. Toen ik zelf bij Vroege Vogels kwam werken, kort na de Tweede Wereldoorlog, toen was Nico er al. En mede door zijn inspirerende woorden stapte ik naar buiten om de vogels te zien en te horen. En ik was niet de enige. Complete generaties heeft Nico inmiddels de weg gewezen. Waar wij ook lopen, in onze gedachten loopt hij voor ons uit. Hij was op televisie, hij was vaste gast in talloze radioafleveringen van Vroege Vogels. Hij schreef een stapel vogelboeken en hij maakte cd's. En een van die cd's werd een gouden cd. Een man... Met een gouden cd is een ster. En echte sterren zijn schaars in de wereld van natuur en milieu. Ik verwacht dan ook dat deze gouden cd vele nieuwe deuren voor Nico zal openen. Sterren dansen op het ijs. Nu met Nico de Haan. Zeg, ga jij nog naar het concert van de Lady Gaga? Maar natuurlijk, Nico de Haan doet het voorprogramma. Nu met Vara Korting naar Nico de Haan, de musical. We wachten het graag af. Voorlopig is er slechts hulde voor een met liefde gemaakt product dat ook nog eens een doorslaand succes bleek. Beste Nico, deze gouden cd Daar is, is voor jou. En denk erom, de Platina Tanagar, dat is ook een vogel. Alsjeblieft. Een gouden cd, wie had dat ooit kunnen denken? Goed hè? Ja, het is fantastisch. Het was op zich een tricky idee... Om uh, die vogels te gaan nadoen. Maar ik hoorde in mijn omgeving zoveel mensen zeggen: ja, Ik word gek van die vogelgeluiden. Het, het lijkt allemaal zo op elkaar. Dus ja, toen kwamen we zelf op uh, de boom kruipen met. Tier, tier, tie, lier, En li, de li ving. Tjut, truit. En dan uh, al die andere geluiden en dingen erbij. En, uh, maar het is leuk dat het zoveel mensen plezier heeft gebracht. Bedankt. En bedankt voor jou, Ivo, dat je hier naartoe bent gekomen om mij dit hier te komen vertellen. Ik ben zeer verrast. Ga ja. gedaan. En Kanda en Joost. En Clemens. Oké. Okay. <laughs> nou. Zal ik, ja. nog, even ja, ik, ik ja. nog even de commercial doen? Ik doe nog even de commercial. Er is ja. ook CD2, CD3 en CD4. Ja, die hè? moet ook allemaal vergoud worden. Goed ja. idee. Ja. Ja. Allemaal te verkrijgen via onze website, hè? die cd's. Ja, Je begint ook aardig wat uh, nestmateriaal te kweken op je kind, uh, Menno. Ik wil Nico nadoen met die grote baard. Ik, het, ja. ik heb trouwens die cd van Nico, deze cd in de auto liggen. En ik draai hem echt uh, wekelijks. Het is, echt, het is echt heel handig. Dat zou voor mij ook wel nuttig zijn, want ik heb er nog Doe steeds het. moeite mee, vogelgeluiden. U herkent nu ongetwijfeld het geluid van Big Broeder, onze vaste tune. En er is weer een hoop aan de hand bij onze nestkasten. Het is weer hommeles bij de steenuilenkast van Beleefde Lente. Net als vorig jaar heeft een koppeltje duiven het voorste gedeelte van de nestkast gekraakt en er eieren gelegd. En nu lijken er jonger te zijn. We kunnen het op de webcam niet helemaal zien. Ik, ik switch nog eens even van een camera naar camera. Maar als het goed is, zijn er nu ongeveer jongeren. En uh, de Steenuil heeft, heeft dus lange tijd daarom de kast niet durven te betreden. Tot afgelopen donderdag. Ronald van Harksen, goedemorgen. Goedemorgen. Webloghouder van de Steenuil. Uh, nou, het is een, een soort spannend filmscenario, hè? Wat is er gebeurd afgelopen donderdag? Ja, uh... Afgelopen donderdag, uh, ja, met name het uh, vrouwtje, heeft toch de stoute schoen aangetrokken en uh, is gewoon uh, de kast weer binnengegaan. Ze wil met alle geweld uh, ook dit seizoen gewoon eieren leggen. En uh, ja, dat wordt ze langzaam wel aan tijd natuurlijk. Ja, maar nu zit die verrekte holenduif in de weg. Uh, ja, die zat, die zat in de weg. Mm -hmm. uh, maar gisterenmiddag is ze opnieuw in de kast ingekomen en als ik nu kijk, dan zit ze er ook in. En de holenduiven zijn weg. Dus wat er precies gebeurd is met de eieren en overjongen van Holenduif... eigenlijk geen idee, hè? want we, we zien het niet. Het zit in de dode hoek van, uh, onder de camera. Maar hij zit er nu weer, want wij zitten nu naar de camera te kijken. En de duif zit er nu weer. Hij zit erin. Hij is niet weer teruggekomen. Ja, ik vrees van wel. Ja. Ja. ja. Hij zit ook naar binnen te kijken, bij die steenelder. weer. Ja. Ja, ja, maar vergis je niet, hè? hij kijkt in, in, in een donker gat. Hè? Het is voor ons, omdat we een werk met infrarood ligt, zien wij wat daar binnenin gebeurt. Ja, maar weet jij wat die vogels zien? Nou, die zien geen infrarood, want oh. anders konden we deze opnames niet maken. Nee. Maar vorig jaar durfde de steenuil die duif wel weg te bonjouren. En ja. heeft hij daar nu meer moeite mee? Ja, blijkbaar hebben we met een iets hardnekkiger uh, uh, paardje te maken. Of met, uh, ja, misschien is het wel hetzelfde uh, paardje als vorig jaar. En hebben ze ook hun lesje geleerd. Wie zal het zeggen? Maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, zo langzamerhand, dat toch die steenuilen wel uh, weer gaan broeden in de kast. Ja? Ja, ja. Daar, ja, zit, ze zit willen je... met alle geweld, hè. En uh, ze hebben nog... tweede uh, helft april is toch wel... Uh, ja, dan moet het wel gebeuren, dus... Uh... En denk je, dat het, denk je dat het gaat gebeuren dat ze nu definitief dan op de stek zit? Ja, ik, ik verwacht het eigenlijk wel, ja. ja. En is het mannetje... Ik hebben nog even gedacht van, nou, ze laten zich toch wegjagen door die... Uh, we, want ze hebben het toch een heel tijdje niets in de kast uh, gezien. Hoewel ze wel steeds op het erf waren. We hoorden ze ook steeds. Ja. Ze zouden eventueel op een andere plek op het erf terecht kunnen, maar... Ze blijven hun blik toch gericht houden op deze kast, dus nee, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het, uh, dat het weer gaat gebeuren. En ben je stiekem nooit in de verleiding gekomen om, om, om die rot te rotte duif daar een beetje weg? Uh... Nee, dat is natuurlijk een beetje gewetensvraag, hè. Mm -hmm. ja. Kijk, het gaat ons natuurlijk om die steenhuilen, maar ja. die duiven die, uh, ja god, die, die zijn daar gewoon gaan zitten, die kunnen daar gewoon terecht en uh, ja, het zijn net zo goed als steenhuilen ook prachtige vogels en ja, bovendien zijn ze natuurlijk ook beschermd. Ja. Dus, uh, Nee, dan laten we dat maar niet doen. Toch een beetje survival of the fittest, hè? Nee, dat is wel wat we zien gebeuren, ja. Het is gewoon een stukje ja, strijd wat zich uh, op heel veel plekken... gewoon in de natuur elke dag weer afspeelt. En nu zijn we daar toevallig getuige van. En ja, op zich is dat natuurlijk boeiend om te zien... Hè? ook gisteren hoe die, uh, ja, hoe die twee met elkaar een staaltje... psychologische oorlogsvoering aan het voeren waren. En hoe gaat het met die jongen van die duif? Want hij had eieren gelegd. We kunnen het net niet zien door ja, de nou, dode geen hoek. Geen idee eigenlijk, geen idee. Uh, er waren berichten op het forum dat er ijsschaaltjes uh, gezien waren. Dus dat zou betekenen dat er jongen uit, uh, uit waren. Ja. Maar ja, het gedrag van de holenduiven te zien... Uh, kan ik niet afleiden dat ze jongen hebben. Dus ja, we, we, we weten het niet. We moeten het afwachten we moeten dus die webcam gewoon blijven volgen. Daar komt ja, het op neer. Vanzelf, uh, we gaan het vanzelf duidelijk krijgen, ja. ja. ja. ja. Maar het blijft ruzie tussen die holenduiven en die Nou, volgens mij. Want hij zit er gewoon weer, hoor. Ik wil je niet ja, teleurstellen, maar... maar ja, die duiven geven toch niet zomaar op... Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat de steenhalen echt eieren gaan liggen, en dat is wat we, wat we vorig jaar zagen, op een gegeven moment vinden de duiven het welletjes. Ja. Dan wachten ze gewoon netjes totdat de steenhalen klaar zijn. En, dan, uh, en dat was andere jaren ook. Zei, drie dagen later zaten ze erin en vier dagen later hadden ze eieren. Oké. Okay. Zijn de filmrechten al verkocht? Uh, we zijn in onderhandeling met diverse, met diverse filmmaatschappijen. <laughs> Oké. Okay. Ronald van Haaks, we blijven het volgen. Dank je wel. Ja, graag gedaan.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 Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt om kwart over tien op Nederland 2. Het is 2,5 uh, minuut over half negen tijd voor onze columnist. Van ons vaste clubje is het deze week de beurt aan. Marjolein de Peter, komen. Peter Komen. Hij is conservator van het Natuurhistorisch Museum in Leeuwarden... en spinnendeskundige. Later deze uitzending komt Bart Knols vertellen... over het verdelgen van de andere rotbeesten, namelijk muggen. Sommige mensen vinden namelijk spinnen ook rotbeesten. Maar Peter heeft de meest simpele oplossing. Steun de spin. Hier is Peter Komen. De prijs van een spin. Het klimaat wordt niet alleen steeds warmer, maar ook steeds harder. Als goede rentmeesters houden we steeds beter in de gaten of natuur ons wel genoeg geld oplevert. Eigenlijk is dat niet eerlijk, want geld is niet natuurlijk. Geld heeft alleen waarde voor mensen. Probeer maar. Leg maar eens een briefje van 50 in de natuur en kijk wat er gebeurt. De meeste dieren gaan er met een boog omheen, want geld stinkt naar mensen. Geen eekhoorn zal op het idee komen het bankbiljet op te rapen om maar een enorme zak hazelnoten of zo mee te kopen. De natuur kan het geld alleen via pissebedden, wormen, mijten, eencelligen en bacteriën verwerken tot een klein beetje plantenvoedsel. Geld heeft dus nauwelijks waarde in de natuur. Heeft natuur dan wel waarde in geld? Wat is bijvoorbeeld de waarde van een spin? Nou, probeer maar. Hammer eens een spin uit de tuin, zet haar op marktplaats.nl en laat de mensen bieden. Dat zal weinig opleveren. Spinnen zijn in principe eetbaar, maar in Nederland eten we liever iets anders. Bovendien heeft iedereen zelf spinnen in de tuin, dus die hoef je niet te kopen. Tenminste, nog niet. En misschien ligt daar wel de oplossing voor natuurwaardering. Wat zou het ons kosten als de spin er niet was? was. Reken maar mee, een spin eet tijdens zijn leven al gauw tientallen insecten. Als die blijven leven, zult u zelf met een vliegenmepper aan de slag moeten om al die irritante zoemers, stekers en ziekteoverbrengers te lijf te gaan. Dat gaat wat uurtjes kosten waarin u geen geld verdient. Kijk nu op uw loonstrookje wat uw uurtarief is en de spin blijkt opeens honderden euro's aan potentieel gemist inkomen waard te zijn. Een spin heeft nog meer potentieel, de productie van jonge spinnetjes, al gauw een stuk of 50 per jaar. Als er dit jaar dus één spin ontbreekt, ontbreken er volgend jaar 50, die allemaal geen insecten vangen. Dat wordt dus aanpezen met die vliegenmepper, zeker als u uw taak dit jaar niet zo serieus genomen heeft en alle ongegeten en ongemepte insecten zich ook nog hebben voortgeplant. Het jaar erop zult u personeel in dienst moeten nemen om al die insecten te lijf te gaan. Goed voor de werkgelegenheid, maar slecht voor uw portemonnee. Maar dat is nog niet alles. Plotseling krijgt u malaria of knokkelkoorts. Doordat de ontbrekende spin of zijn ontbrekende nakomelingen niet paraat waren om die ene besmette mug uit de vakantiebagage van uw buurman onschadelijk te maken. De medische rekeningen stapelen zich op. Na een paar jaar lopen de kosten van de ontbrekende spin in de miljoenen. En opeens heeft u spijt als haren op uw hoofd dat u die spin op marktplaats.nl niet gekocht heeft. Ik heb heel wat spinnen in mijn tuin. Eigenlijk ben ik dus multimiljonair. Maar ik ga ze toch niet gebruiken om mijn hypotheek af te lossen. Ik wil ze niet missen. Voor geen goud. Pianist Fred Oldenburg speelde een van de études van de Oostenrijkse componist en pianovirtuoos Carl Czerny. Nog even terugkomend op de spin van Peter Komen. Persoonlijk heb ik er weinig tegen, maar er zijn mensen die vinden dat de spinnen het predikaat rotbeesten verdienen. En dat brengt mij automatisch bij onze verkiezing. De rotbeestenverkiezing. Volgende week zondag, eerste paasdag, dan is de uitslag van de verkiezing bij ons, bij Vroege Vogels. Maar u kunt nog tot en met woensdag uw stem uitbrengen. Doe dat vooral op rotbeesten.nl De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Deze week veel meldingen op ons antwoordapparaat. Hoe kan het ook anders? 035 6711 338. Het is lente, we zullen het weten ook. Ja, het is dus van Opijnen <lacht> vandaag de bijen eten gezien bij de vuurtoren in Bresjes. Goedemorgen, u spreekt met Rina Renders in Laabik. Gisteren hebben wij de oeverzwaluws bij onze oeverzwaluwant waargenomen. Drie jaar geleden hebben we deze aangelegd. Vorig jaar waren de eerste broedgevallen en dit jaar zijn ze in 30 tot 40 tal teruggekomen. Hartstikke mooi om te zien. Met Harry van Beurden. Vandaag werden op verschillende plaatsen in de Oosterschelde de eerste eierstrengen van de gewone pijlstaart in gesignaleerd. Jawel, het wordt nu echt lente. Ook onder water. Hallo, hier Gerard Egers uit Emmeloord. Een zonovergoten dag in het Kaanenbos. Ik zie tot mijn verbazing mijn eerste vuurjuffer. Erg vroeg. Toch was mijn topper de ringslang. Wel dertig gezien vandaag en een mannetje gedroeg zich als een cobra om kippenvel van te krijgen. Het gaat hier erg goed met de ringslang in het Kaanenbos. Hoi. Met Henk van der Kwaak. Binnen onze sloten is te zien dat de lente terrein wint. Twee schaatsenrijders kwamen langs en het is altijd weer leuk om te zien hoe die kleine insectjes over het water lopen. Vivi van Lent, gezien in Huens, Friesland, op een weiland, bij elkaar zeven berg-eenden. In prachtkleed met een rode knobbel op de snavel. Met vrater die uit de beeld. De laatste warme dagen hebben we hun werk heel goed gedaan. Veel struiken in bloei, zoals de sleedoorn, krentenboompje en de vogelkers. Verder de witte dovennetel, rode klaver en loog zonder loog. Wat een naam. Loog betekent ui. Als je dit blad kneust, dan ruik je de ui. Maar er komen geen uien aan. Met Pieter Weekhout, Lange Zwaag, Friesland. Gisteravond, plusminus half zeven, keek ik tijdens het eten naar buiten. En zag op plusminus 25 meter een aparte vogel. Ik pakte de kijker en ik zei tegen mevrouw: Volgens mij zie ik een appelvink. Vogelboek erbij en ja hoor, een mannetjesappelvink. En vijf minuten later kwam ook het vrouwtje. Ik vogel af vanaf mijn negende en ik ben nu 72. En voor het eerst zie ik een paardje appelvinken. Dat is toch prachtig? Goedemorgen, dit is Nans Smitz uit Gouda. Afgelopen week hoorde ik bij Dreewijkse Plassen voor het eerst een kleine karakiet. Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. <middels> Thank you. Het radiokamerorkest speelde het derde deel presto uit de Sinfonie in G Groot Opus 2... van de Italiaanse componist Francesco Pasquale Ricci. Bijna elke Nederlander eet wel een eitje op Eerste Baasdag. Maar wat voor ei moet je nou eigenlijk kiezen? Als je in de supermarkt staat voor het schap, er is zoveel keus. En wat is nou eigenlijk het meest duurzame ei... Sjaas Akkerman van Stichting Natuur en Milieu komt het ons vertellen. Goedemorgen, Sjaas. Goedemorgen. Nou, het lijkt een simpele vraag, toch? Volgens mij denkt de doorsneekconsument dat de eieren wel een prima koop zijn. Ja, dat klopt, ja. eieren worden ook het uh, meest verkocht. Maar uh, stel je je een wc voor, die is ongeveer een vierkante meter... stopt er negen kippen in en je hebt de scharreleimte die uh, kippen hebben. En bovendien zegt... Uh, een wc en dan negen... negen kippen in een wc-pot... Dat wil even een beeld hebben, hoor. Oh, nee, een wc hokje In een wc-hokje. Ah, okay. wc ja. en... is, is ook nog klein. Ja. Ja. Precies. En stel je voor dat er negen kippen in zitten... en dan heb je de ruimte die scharrelkippen hebben. Dus dat is niet zoveel. Nee. Bovendien zegt uh, eigenlijk niks over de duurzaamheid van uh, het voer wat die kippen krijgen. En zegt het ook niks over uh, hoe duurzaam of onduurzaam die stal is. Dus dat is helemaal niet zo goedkoop. Maar, maar dat... scharrel klinkt toch, uh, ja. dat klinkt toch uh, scharrelig? Dat klinkt toch uh, natuurlijk? Dat klinkt heel natuurlijk, maar uh, zoveel ruimte om te schakelen hebben die beesten niet. Bovendien kunnen ze ook vaak niet naar buiten. Ja, typisch. Hmm. Dus het is wel grappig, omdat de meeste mensen denken dat dat een goede koop is. We gaan zo meteen horen wat voor eieren nou eigenlijk wel moet kopen. Maar laten we eerst even kijken hoeveel eieren er eigenlijk wel niet in de schappen liggen. We hebben hier wel doosjes uh, meegenomen. Nou, dus die keuze is echt onnoemelijk, onnoemelijk groot. We hebben hier. Uh, Kakelgoud goud, granen ei, maïsschallen, eieren. je uitloop, buiten, ei. Met een blij kipgarantie zelf hier op het uh, doosje. Heel spannend, hoeveel soorten eieren zijn er wel niet? En wij hebben onderzoek gedaan. Uh, we hebben eigenlijk alle supermarkten bezocht. En wij hebben 25 verschillende soorten, 25 verschillende merken, eieren gevonden. Ja. En dat is inderdaad uh, heel veel. En je hebt uh, ja, drie typen eieren als het gaat om dierenwelzijn. Dus eieren, schar scharrel eieren... Uh, daar hadden we het net over. Dan één nee. niveau hoger. Dat is twee sterren uh, van het Beter Levenkermerk van de dierenbescherming. Die hij, kippen die kunnen naar buiten en die hebben iets meer ruimte om te scharrelen. En ze krijgen ook maïs uh, uitgestrooid. En ze kunnen ook in hooi of, of stro pikken. Ja, dat noem je vrije uitloop. Ja, dat is vrije uitloop. En ja. dat kun je herkennen aan de twee sterren Beter Levenkermerk van de dierenbescherming. En je hebt als allerbeste uh, qua dierenwelzijn drie sterren. En die beesten kunnen ook naar buiten, die hebben buiten nog meer ruimte. Die kunnen kiezen tussen of ze in het bos willen lopen of op een weiland willen lopen. Mm -hmm. En de snavels van die beesten die worden ook niet gekapt. Want je hebt het net al over dat systeem. maar dat staat niet op die doosjes, hè? En Niet op alle doosjes. Nee. Dus dat maakt het voor de consument nog moeilijker om te echt te kiezen. Maar dat maakt het heel ingewikkeld, want je moet eigenlijk op het ei kijken. Je moet het doosje open doen op het ei kijken om te zien of er een 0, of een 1, of een 2 of een 3 op staat bij wijze van. Ja, precies. Dus aan de code kun je zien of het uh, goed is of niet goed. Een 0 is slecht en, en een hoge code dus is het uh, beste oh, kwartier. En vergelzaam. wacht. Of is en, het net andersom? Net andersom. Oh, oké. Okay. Onze Sorry. eindredacteur Joost uh, grijpt even in. Nul is biologisch. 0 is biologisch en... 0 uh, is heel goed. Dat we dat even heel duidelijk hebben. 0 is het biologische, of In ieder geval dat is in ieder geval dan het beste ei. En een 3 is dan het minste goede. Ja. Ja, dat we dat even duidelijk maar hebben. Maar nu nog even, want we halen nu een paar dingen door. Hè. We hebben die, die nummers op die eieren... Maar voor de consument is het natuurlijk het makkelijkst gewoon om op de doos te kijken. Ja, en dan heb je dus een sterrensysteem van de dierenbescherming. Ja. En, dat, en zegt, als, dat helpt ons. Ja, als je als consument eh, en duurzaam en diervriendelijk wilt eh, kijk, kopen... dan is het ook niet zo moeilijk. Want er zijn twee soorten diervriendelijke en duurzame eieren. Dat zijn de ecologische eieren en de rondeel-eieren. En eh, rondeel-eieren kun je alleen maar kopen bij de Albert Heijn. Maar... Dus van die 25 soorten kun je het beste voor eco en voor rondeel kiezen. Want dan kies je en voor duurzaam en voor diervriendelijk. Dat zijn de winnaars. Dat zijn de winnaars. Eco Absoluut. en rondeel. Oké, okay, want wat, wat, wat we wilden dat nog een beetje spannend brengen. Maar dat hebben we, nu dan, <lacht> hebben we dan nu uh, verkondigd. En zo'n rondeel-ei. Want ik heb hier bijvoorbeeld, als we nog even bij de doosjes gaan die we hier hebben liggen. Ik heb hier bijvoorbeeld ook maiseieren. En dan hebben we hier ook een doosje rondeel-eieren. Maar wat is, is een, een maisei dan niet beter voor de kip dan een rondeel-ei? Uh, voor de kip, uh, moeten we even kijken op het doosje wat erop staat. Nee, voor de kip is de, het ronddeel ei beter. Ja. Voor het milieu is het ronddeel ei sowieso veel beter. Rondeel, uh, kippen die krijgen voer met duurzame soja, bijvoorbeeld. En ook de stal, uh, daar wordt de mest op een goede manier uh, afgevoerd... Dus dat levert minder ammoniak uitstoot op en ook minder uitstoot van fijnstof. Ja, kun je nog even vertellen, die rondeelstallen, want die, die zien de meeste consumenten natuurlijk niet staan in het, in het land. Nee. Uh, waar hebben we het dan over? Ja, dat is een fouillaire stal. Waarbij de kippen dus uh, buiten kunnen lopen. En waarbij de kippen, als ze willen binnen kunnen lopen, waar ze heel goed kunnen scharrelen, Waar uh, verrijking is in de vorm van strooi en waar mais wordt gestrooid, waar ze lekker in kunnen pikken. Mm -hmm. En uh, ja, die stallen die zijn zo ingericht dat uh, ze natuurlijke ventilatie hebben, wat weer energiegebruik scheelt. En, uh, de... Het is eigenlijk een soort grote ronde foyer, hè, waarbij je ja. een soort schuifsysteem hebt. Dat volgens mij schuift het dak ook mee. En dat, dat ze soms buiten zijn en soms binnen zo'n systeem is het, toch? Ja, het dak kan open en dicht. En ook de voorkant kan ook open en dicht. Dus als het kouder is, kunnen ze het ook weer wat minder. Uh... Mm -hmm. Kunnen ze het ook meer dicht doen, zodat het binnen warm blijft? Ja. En ze hebben ook daglicht, dat is ook heel belangrijk. Maar die rondeel-eieren zijn niet in elke supermarkt te krijgen. Ze zijn in één groot supermarkt in Nederland te koop. Als je nou niet in die supermarkt komt, dan kan je dus uh, beter kiezen voor een eco- of een biologisch ei. Ja, dat klopt. Ja. En die kun je goed herkennen aan het eco-keurmerkje op het uh, doosje. Ja, want dat is natuurlijk de, de, de, de, de kwestie: is van, hoe herken je dat nou? Want wij hebben hier dan dat doosje van die vrije uitloop eieren met die blije-kipgarantie. Ik zou daar als domme consument wel intuinen. Worden we nou echt moedwillig misleid? Uh, ja, moedwillig weet ik niet, maar je wordt wel een beetje misleid, ja. ja. Dus... Nou ja, moedwillig lijkt me dan toch wel. Want iemand ja. denkt toch deze, de blije kipgarantie. En er is ook een, een plaatje van een hele blij kip ja. en een heel blij kuiken. Er vliegt nog een bij voorbij, vrije uitloop. Een prachtig plaatje van een, van een ouderwetse boerderij... met nog eens zo'n hele ouderwetse blije kip. Dat lijkt me toch wel heel bewust dat een tekenaar dit vignet zo uh, uh, maakt en ontwerpt. Ja. En onze boodschap is dan ook, vergeet al die andere 23 soorten eieren. Focus vooral op uh, biologische eieren en op rondeel eieren Dan weet je in ieder geval zeker dat je een duurzame en diervriendelijke keuze maakt. Ja. Ja. De, over de herkenbaarheid, je hebt dus die drie sterren... maar dat eco-vierkantje uh, kennen waarschijnlijk veel mensen ook wel. Zo'n zwart vierkantje met witte letters, eco ja. erin. Um, kies daar dus voor. Ja. Over die biologische eieren gesproken. Wij gaan voor kassen even naar het uh, terschuur, naar een uh, bio-boerderij... Uh, ja, we gaan het. Want het was net een beetje onduidelijk hè, over, die, over die cijfers op die eieren. Uh, onbetwist het beste ei hoorden we net dus is te herkennen aan het cijfer nul. Op elk in Nederland verkocht ei moet een stempel staan. En als dat begint met een nul, dan hebt u zo'n diervriendelijk en milieuvriendelijk biologisch ei te pakken. Daar komt geen kunstmest aan te pas en geen bestrijdingsmiddelen en geen preventieve antibiotica. En de dieren hebben de ruimte binnen en buiten Joosthuizing bezoek. En daarom wist hij het. Hè, zij zit hierbij en hij wist precies over die nummers, maar hij is uh, op een kippenbedrijf geweest de biohof van Wim en Marja de Vries in Terschuur. En ik ben er op het allermooiste moment van de dag. Ja, want nu gaan de kippen naar buiten, dus dat is een mooi gezicht. En ze zijn heel nieuwsgierig, ze komen op u af. Jazeker, maar haar kip is van nature heel nieuwsgierig, dus die uh, vindt het wel leuk om even uh, naar ons toe te komen. Helemaal geen hard getok, maar... Heel ja, hier is genoeg ruimte om een stofbad te nemen of wat verder weg te lopen naar het gras. Om daar wat in rond te lopen. U hebt bijna 20.000 kippen. En hoeveel ruimte hebben die? Die hebben bijna 10 hectare en ze kunnen nog het bos in. Dus uh, ja, wat dat betreft heeft deze kip wel een goed leven. Ze hebben een snavels. Ja, de biokip mag niet uh, gekapt worden, zoals dat heet. Dus de snavels die blijven erop. Dat is, omdat ze veel ruimte hebben, ook een minder groot probleem als dat ja. ze uh, klein behuisd zitten. Ja. Uw vrouw staat er ook bij, maar die is nog helemaal stilkijkend <laughs> naar, uh, naar het eigen vee. Ja, ik kan hier enorm van genieten. Ik vind dat zo mooi. Uh, eerder hadden we kippen binnen zitten, ja. maar al heb je nog zo'n mooi huis, je wil er ook wel eens even uit. En ja. dat kun je gewoon zien eigenlijk. En dit gebeurt uh, 365 dagen per jaar? Nee, nee, als het heel erg koud is of te licht sneeuw, dan uh, mag je ze binnen ja. Als het uh, hard waait, niet, maar dan blijven ze ook wel wat bij. In die paar minuten dat ze nou al los zijn, dat de, de schuur open is gegaan... ...zie ik er al een aantal, uh, de meer avontuurlijke kippen, die zijn al een heel eind verder. Ja, en nu zijn ze nog jong, maar als ze een half jaar zijn of zo... ...dan uh, klagen de buren ook wel eens, dan komen ze zelfs daar. Dus, uh, hoe, ja. hoe oud zijn ze? Ze zijn nu 25 weken. En ze komen met 18 weken hier, dus ze zijn hier nog maar een paar weken eigenlijk. En hoe lang blijven kippen hier? Totdat ze 72 weken zijn ongeveer. 72 weken, anderhalf jaar ah, uit? Ja, ja, knap. Maar ze zijn hier jaar. ruim een jaar, ja. En ze zijn hier om die biologische eieren te leggen? Eén ei per kip per dag? Ongeveer, ze leggen zo'n beetje 95 procent. Dus uh, dat ja. is eigenlijk heel erg goed. Dus kun je eigenlijk zien dat ze het goed naar de zin hebben, anders ja. doen ze dat niet. En ze, ze lopen gewoon tussen ons door, pikken wat... Valt hier naar buiten ook wat te eten? Ja, gras. En, uh, ja, ze pikken toch van alles, wel. ook wel eens een worm of zo zoeken ze op. Ze zijn heel nieuwsgierig, dus ze, ze proberen alles wel even. Uh... Nou, steentjes. Ja. Het uh, schijnt dat ze ook graag steentjes nemen, want dat is beter voor de vertering van de maag. Om het voer het lijkt, beter te verteren. Het lijkt me niet echt lekker, ja, het een Het een hapje echt steen. te wezen. Ja ja, ja, ja, ja. Die hebben we echt nodig. Wat voor voer krijgen ze verder? Het moet biologisch verantwoord voer zijn. Ja. Het voer bestaat voor 95% uit biologische grondstoffen. En in 2012 wordt dat 100%. Dus voor deze kippen en deze eieren wordt geen soja met een luchtje gebruikt? Nee, geen synthetische grondstoffen en zo mogen er ook niet in zitten. Het moet allemaal natuurlijke grondstoffen zijn. Nee. Deze beetje roodbruine kippen. Wat voor ja. ras is dit? Loma. Loman Brown Light. Dat klinkt heel erg modern. Ik dacht het zou wel een barnevelder zijn of nee. zoiets. Nee. nee, het is precies dezelfde kip ook voor, uh, voor scharrel... of voor, voor wat voor, voor systeem je ook hebt. Het is alleen, deze zijn heel, helemaal biologisch opgevakt En uh, die lopen ook al met acht weken. Als ze in opvok zitten, gaan ze al naar buiten. Dus uh, hij is bijna zijn hele leven, kan die naar buiten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de kippen van mijn microfoon vinden... Ja, ze vinden zo'n microfoon toch wel interessant, hè? Ja, <laughs> beetje dat... beetje pikken. Ze pikken hoe ook kapot, hoor, als die hier <laughs> een tijdje ligt. Ja. Maar als wij nu wat verder weg lopen, dan zul je zien als ze zo allemaal meekomen. Ja, doen we dat beetje... toch even. Lopen we daar naar die kippen die aan de rand van het gras zijn. Dit hebben ze hier helemaal kaal gepikt al, hè? Ja. En daar, in het, in het bos, mogen ze daar ook komen? Daar mogen ze ook komen, Ja. Dus, uh, ja, dat is wel leuk. Er zit ook nog een paddenpoel in. Overdrag uh, drinken de kip uit de paddenpoel. En s'avonds tegen een uur of zeven, half acht, komen de reën. En die nemen het dan die gaan daar drinken. En uh, die genieten er dan weer van. En dan geniet ik ook weer van. Want ik ga s'avonds tegen een uur of acht of zo nog wel eens even kijken uh, dat ze er lopen. Ja. Nou, deze pikken echt uh, ongeveer op je voeten. Doordat we er eigenlijk zo van genieten, ja. zijn we ook wat meer promotie gaan maken. Dat we zeggen van, nou ja, de mensen moeten toch ook weten in Nederland wat biologisch is. Zelf stonden we er eerst ook een beetje sceptisch tegenover. Maar nu zien we hoe mooi het is, dus dan probeer je dat ook. Ja, ja. Daarom hebben we een eierautomaat neergezet. Maar we zijn nu ook uh, aangekomen. Ja, dus kunnen mensen dag en nacht hier eieren? Mogelijk. Ja, behalve ja. op zondag. Okay. Dan zit hij dicht. En de uh, adopterende kip, daar zijn we nu ook mee begonnen dat ze ook hier de eieren af kunnen halen. Want dat is veel leuker uh -huh. als je dat ook werkelijk op de boerderij kunt doen ja. en niet in een, uh, in een winkel. Eigenlijk zouden alle eierconsumenten een keertje hier moeten komen kijken. Ja, dat zou kunnen. Maar we hebben... Uh, wanneer is dat? 18 juni. 18 juni is het een open dag uh, voor de biologische sector. En dan uh, kunnen de mensen komen kijken. Wij dat doen, ook mee, doen. Dus, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Want dit is zoals je dieren de ruimte en de rust en het plezier gunt. En ook om te zien... Uh, nou, dat, moet dat... Kijken, dan moet je kijken, er gaat er weer een paar rennen. Ik heb ja. geen idee waarom. ja Ja, hebben dan weer een vogel of zo over oh, Een roofvogel die heel hoog boven ziet ja, ja, ja, ja. Ik gun de dames nog een mooie tijd hier. <laughs> ja. En u ook, want volgens mij is het een feestje zo uh, te kunnen werken. Ja, echt. Ja, ja er is eentje dat die tokt. Maar de meeste... Ja. Die zingen een beetje, een soort neurie is het. Ja, ja, ja. ja. Hm. Zij als, hoeveel biologische eieren eten we eigenlijk in Nederland? Dat is 2 tot 3 procent van uh, het totaal. En uh, Nederlanders eten gemiddeld 184 eieren uh, per jaar. 184 eieren per jaar. Maar 2 procent, maar biologisch, waarom is dat zo weinig? Uh, ik denk omdat ze een stukje duurder zijn. Maar ik denk ook vooral omdat hmm. mensen denken dat scharreleieren... dat dat uh, en duurzame en diervriendelijke eieren zijn. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, ja, dat blijkt ook uit onze enquête. We hebben een enquête gehouden afgelopen weken op onze website. En uh, daarin uh, kon je invullen wat voor eieren je dan uh, al koopt. En wat blijkt nou zeker de helft van de mensen die die enquête heeft ingevuld... die kiest dus voor uh, scharreleieren, omdat mensen denken dat dat ja, goed is. Ja. Maar hoe ontstaat zo'n misverstand dan? Ja, dat is uh, denk ik ook uh, vanwege al die verschillende soorten... en vanwege al die uh, claims die op al die andere uh, uh, pakjes staan... dat mensen niet meer goed weten wat nou duurzaam en diervriendelijk is en wat niet. En ja. het is natuurlijk ook zo dat Scharrel is ooit ingevoerd... toen we nog heel veel legbatterijeieren uh, hadden en ook aten. En Scharrel was beter, is natuurlijk ook beter dan legbatterij. Ja. Nou, legbatterij, dat is, dat is bijna uh, verdwenen, toch? Dat gaat helemaal verdwijnen. Ja, dat gaat helemaal maal verdwijnen in 2012. Maar nu is het nog zo dat uh, iets meer dan 40% van alle kippen uh, in Nederland in een uh, kooi zit. Ja. Dus het is niet zo dat dat al helemaal nee. is uh, opgelost. Maar de eieren die we eten, die zijn... Bijna niet meer van legbatterij, maar die legbatterie-eieren gaan voornamelijk in, naar de industrie, hè? koekjes. en die oh, gaan naar de koekjes, ja. en die gaan ook nog veel naar het buitenland. Het grootste gedeelte van de eieren hier in Nederland dat uh, wordt geëxporteerd naar nou, met name Duitsland. Oké, okay, hmm. dus legbatterie-eieren zijn er nog wel, alleen we kopen ze niet meer in de supermarkt en ze gaan dus voor andere doeleinden worden ze gebruikt. Ja, Goed, biologisch en ronddeel zijn dus het meest duurzaam. Dat is dus eigenlijk de beste keus. Uh, en dan lijkt me de, het antwoord op de vraag wat staat er komende Pasen bij jou op tafel wel duidelijk, Zijas. Ja, de rondeel ei Die koop ik eigenlijk uh, altijd al. Ja? Ja. Oh, dan weten we gelijk naar welke winkel je gaat. Of, ja. gewoon, <laughs> of gewoon het duurzaam ei. Maar de boodschap is dus, we moeten nu eigenlijk ook langzaam van die scharreleieren af. Ja, Rond mijn boodschap aan uh, alle mensen in Nederland is... Uh, vergeet al die 23 merken en koop vooral uh, ecologische of rondel-eieren. Ja. Zij is Akkerman van Stichting Natuur en Milieu. Bedankt voor dit gesprek. En uh, ja het meest diervriendelijke ei wat je natuurlijk uh, kan eten en kopen is het chocolade-ei.